Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad file bij Amsterdam op de A10... vanaf knooppunt Koenplein naar het Watergasmeer er staat drie kilometer file vanaf Osdorp. De rijbaan is dicht bij het knooppunt Nieuwe Meer. Verkeer kan omrijden via de Zeeburgertunnel. Tot zover de verkeersinformatie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 De ANWB Autoverzekering slaat je niet alleen af voor jezelf. Nummer ik! Oké. Okay. Ja! Ontvang nu, naast een goede service, één jaar gratis inzittende verzekering. Bereken snel je premie op awbnl slash autoverzekering. ANWB brengt je verder. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, Slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 ZFM Lunch Het lunchprogramma van... ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is weer gelukt. Alle bussen eh, trein en treinen rijden op tijd. En eh, nou, daar zijn we dan weer, hè. Gezellig, ja. Goedemiddag Zandvoort. Dit is ZFM Lunch En... Uh, We gaan weer proberen er een beetje een gezellig programma van te maken. Net natuurlijk het Regio Nieuws om uh, op half uur. Zo ongeveer rond het half uur. En natuurlijk ook onze vrijwilligers vacature van de week... in samenwerking met VIP Zandvoort. Ja, en het andere wat ik u beloofd had gaat niet door... Sommige mensen hebben een beetje moeite met het nakomen van gemaakte afspraken... die bellen dan gewoon eh, via via, belt dat allemaal af. Een paar uur van tevoren. En dat noemt zich dan management, het zal wel. Ik ben er klaar mee en eh, geen Alain Clark vandaag dus, want zijn management... die eh, vond het nodig om de afspraak voor de tweede keer af te zeggen. Ja, en sorry, maar dan hoeft het voor mij niet meer hoor. Twee keer is genoeg. afspraken maakt, moet je afspraken nakomen. En uh, als je het niet belangrijk genoeg vindt, nou ja, dan moet je de afspraken niet maken. Hè? Zo zit dat gewoon. Dus, ja. Moet ik maar weer even uh, belofte. Kan ik dus niet inlossen vandaag. Want, sorry. Hij is er niet. Hij komt niet. Dank u wel, management. Heel fijn. Lekker de reguliere dingen doen en gaan we gewoon lekkere plaatjes draaien u krijgt het nieuws. En uh, ja, daar zit natuurlijk weer een, een prachtig bericht in, hè? heb ik al gezien. Oe, oe, oe. Nou, het is de gisteravond al belachelijk, gewoon te gek geworden. Sommige mensen vragen ik, ik dus echt af waar hun realiteitszin zit, maar goed, daarover straks meer. Van de rest heb ik er best wel zin in hoor. Ondanks dat het een beetje grijs is buiten. Een beetje, een, beetje, een beetje grijs. Ja. Een, beetje, een beetje erg grijs toevallig. En verder hebben we natuurlijk een 3-in-1. Ja, die hebben we ook nog. Ja, de, ik heb er weer een paar binnengekregen. Uh, deze komt nog uit de oude voorraad die we vandaag doen. Morgen krijgen we weer een hele nieuwe. Een hele mooie binnengekregen gisteren via de, via de post. Via de app. Kan hè, als u drie in eentje wil aanvragen uh, met drie platen van één artiest. dan wel uh, drie platen met één gezamenlijk onderwerp. Ja. we ja, zou bijvoorbeeld drie platen kunnen bedenken over autorace. Ja, zou leuk wezen. <laughs> Alleen uitkijken dat we geen geluidsoverlast veroorzaken, natuurlijk. Maar goed, oké. Okay. Zou je kunnen doen: hè? drie platen, zou dat lukken? Drie platen over, over autorace. Ja, racingcars, kan ik me nog eh, iets van herinneren, maar... Dan mijn collega vragen of hij dat, dat weet. Ik weet dat zo niet. Eh, drie platen over autoracen. Dat zou ontzettend leuk zijn. En dan zetten we de luidsprekers open... dat de burgemeester het ook hoort. Leuk! Uh, kom, laten we even een leuk plaatje gaan draaien. Uh, even kijken hoe die ook weer heet. Do. Do do do do do do do Dit heet Uptown Funk. En dat is de nieuwe cool collective.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 Sign the check Julio, get the stretch Ride right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, we gonna show up Smoother than a fresh drop skipping. Hallelujah. vals voorlichten. Ik heb je helemaal vals voorgelicht. Oh, schande! Hm. Hoe kom ik nou? gossen met een nieuw cool collectief. Wow, de wens is de vader van de gedachten. Hij ja. heeft er niets mee te maken zelf. Uh, wat wel klopt is de titel van het nummer Uptown Funk Dat klopt tenminste En voor de rest is het Mark Ronson Samen met Bruno Mars me me oh, Wel lekker hey, hey, hey, oh. ja. echt, een, uh, echt een prima discotheekplaat dit hoor Ik zie de meestal allerlei dansende mensen voorbij lopen. Ze dus, uh, hebben het zeker op hun oortjes of zo. Ik hoorde is vanmorgen nog een, een leuk bericht. Ja. Uh, uh, ik hoorde vanmorgen een leuk bericht. Of het waar is, weet ik niet hoor. Maar ik hoorde een leuk bericht. Weet je dat, je, dat het kijken naar je telefoon... en naar je voorover voorovergebogen... dat dat rugklachten kan veroorzaken? Ja... Wetenschappers hebben uitgezocht dat er extra 30 kilo extra druk op je rug komt als je constant naar je beeldscherm zit te kijken. En dat kan dus uh, rugklachten veroorzaken. Als het niet waar is, lieg ik in commissie. Ik hoorde het vanmorgen op Radio 2 hoorde ik dat werd dat verteld. Dus, nou, dus als, ik als, als het niet waar is, dan lieg ik in commissie. Maar ik wil u niet veranderen hoor. Ik, bedoel, ik wil u gewoon ook niet veranderen. Ik zeg het alleen maar. Ja, I don't want to change you. <laughs> Kijk wel uit. Wherever you are, we know that I adore you, no matter how far, well I can go before you. And if ever you need someone Well not that you need helping But if ever you want someone well know that I No danger where love has eyes It is not blind Ander, hoor. I don't want to change you. Damien Rice was dat prachtige plaat overigens. Hij heeft ook een nieuw album uit. En uh, ook daar staan nog een paar hele mooie liedjes op. Uh, het is vandaag donderdag, het is vandaag uh, 20 november alweer. Tijd gaat hard. tijd gaat jong, jong, gaat die tijd nog hard? 20 november. En uh, nou ja, uh, we zijn nog wel lekker bezig weer. Uh, we gaan het drie in één doen. En, uh, want daar is het ook alweer tijd voor. En uh, die 3-in-1, dat uh, is vandaag een hele leuke, een hele mooie ook. Een hele vreemde ook. Nou, vreemd niet. Het gaat namelijk over de zombies. Kent u die nog? De zombies. Ja, dat was een hele goede band uit de 60's. Met als hoofdpersonen daarin natuurlijk Rod Argent als toetsenist. En als zanger Colin Blundstone. En Colin Blundstone, die kent u natuurlijk ook... Van onder andere zijn samenwerking met die Alan Parsons Project in een van de grootste hits van dat gezelschap, Old and Wise. Verder heeft uh, Blundstone uh, een aantal prachtige soloplaten gemaakt. En uh, de, een van de eerste daarvan heette One Year. Prachtig mooie uh, plaat, overigens. En um, nou, van die zombies gaan we dus nu uh, drie nummers draaien als drie in één. En dat zijn de drie grote hits van dit gezelschap. Hele mooi ligtjes. Luistert u maar. Colin Bluesdowne, Rod Argent en de zombies in de drieën. Dat is altijd mee. Ja, zit mee. 3-1-1. It's like me as Hamilton en Rulitzer Piano. Colin Blunstone, zaar, Fantastische band hoor, die zombies. Een van die opvallende groepen uit de 60's. Die, uh, ja, waarvan de muziek nog steeds uh, keihard over het staat. Heerlijke muziek. Uh, u hoorde achtereen volgens de star... Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Wat zei ik nou? Oh ja. He's not there. Summertime and time when of the season. Take that jump, There's one direction. The and it heet. Uh, what he heet? Hope when the water rises, you build a wall. It heet I lived. Yeah. Open the crowd, scream out, screaming your name. Hope if everybody runs. You choose to stay Hope that you fall in love And it hurts so bad Van One Republic. Het is iets anders dan One Direction. Zeg ik dat nou straks, One Direction? Ik het. Het is in ieder geval One uh, Republic deze band. het. het I... nummer heet: I lived. We gaan uh, naar het regionieuws meteen. Ja, uh, nou, zo meteen, meteen. Zodra we in publiekse kop houden gaan wij Elf. Ja, Voor Zandvoort ja. en de regio. Dit ja. is het regionieuws met Anselma de Koning. Ja. Een woning aan de Graafpleurestraat in Bloemendaal is gisteravond rond 9 uur overvallen, zo meldt de politie. Bij de overval waren drie mannelijke daders betrokken. Of er iets buiten is gemaakt bij de overval is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar drie mannen tussen de 20 en 25 jaar oud... die op de vlucht sloegen in een lichtblauwe Ford of Mazda. De recherche is ter plaatse bij de woning en doet uh, op dit moment nog onderzoek. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Het racecircuit in Zandvoort krijgt mogelijk een boete van 20.000 euro... omdat een DTM-race eind september te veel geluidsoverlast heeft veroorzaakt. Bij de kwalificaties werd 64,5 decibel gemeten. En dat had maar 55 decibel mogen zijn. Goh. Een aanzienlijke overschrijding al dus de gemeente Zandvoort uh, afgelopen woensdag. Ook al heeft geen enkele omwonende geklaagd over het geluid. Bij de race zelf bleef het circuit wel binnen de limiet. Het circuitpark Zandvoort mag nog reageren op de voorgenomen boete. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit. Het is niet bekend wanneer dat wordt genomen. Zandvoort kreeg in de zomer te horen... dat het de race in het Duitse toerwagenkampioenschap mocht organiseren. De, rij, de wedstrijd zou aanvankelijk in het Chinese... Guangzhou worden verreden, maar dat circuit voldeed niet aan de gestelde eisen. Minister Kamp van Economische Zaken biedt tot de zomer van 2015... ruimte voor onderzoek naar de kosten van een groot windturbineveld... op de locatie uimuiden Ver. Dit bleek uit een wetgevingsoverleg over de Rijksstructuurnota windenergie op zee. De minister heeft daarmee gehoor uh, gegeven aan de wens van Kamerlid Leegte... om beter onderzoek te doen naar die alternatieve locatie. Volgens de verantwoordelijke wethouders uit Zandvoort, Noordwijk en Katwijk... is dat winst. Als stuurgroep vertegenwoordigen zij in dit onderwerp de kustgemeente... De afstand van het veld Amuidever tot de kust is groot genoeg om geen horizonvervuiling te veroorzaken. Eerder al hadden de kustgemeenten voorgesteld om samen op te trekken met het Rijk en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland... bij het starten van zo'n onderzoek naar de locatie Amuidever. De gemeenten sturen, steunen de energiedoelstellingen van het kabinet... maar bepleiten daarvoor oplossingen die de waarde van het vrije uitzicht op de horizon intact laten... Met het nieuwe onderzoek willen de kustgemeenten voorkomen... dat er op velden vlak voor de kust gigantische turbinecomplexen zullen verrijzen. In december zijn er vanwege de feestdagen een aantal dagen... waarop het gemeentehuis is gesloten of uh, wanneer het eerder sluit. Op 5 december sluit het gemeentehuis om drie uur smiddags. Op 24 december sluit, uh, sluiten ze dan om... Eveneens om drie uur. Op 25 en 26 december is het gemeentehuis gesloten. Op 31 december sluit het gemeentehuis om uh, drie uur s middags. En 1 en 2 januari is het gemeentehuis gesloten. En tot zover de berichtgeving. ZFN Westkust weerbericht. Na een grijze, sombere woensdag is het vandaag niet veel beter. Het blijft wel droog en het wordt vanmiddag een graad of acht. Vanavond en komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. De wind is matig uit het oosten tot zuidoosten en de temperatuur daalt naar 4 graden. Morgen overheerst wederom de bewolking en is er weinig ruimte voor de zon. Later op de dag kan uit die bewolking zelfs wat lichte regen vallen.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 Thank you. to get De Turtles. En mijn grootste hit. Happy Together. We gaan nu even iets heel raars doen, jongens. We gaan op het plafond dansen. Ja, een rare bezigheid, hoor. Maar We gaan op het plafond dansen. Je, je, het plafond ingesmeerd met lijm en zo. En oh nee, dat kan niet. Dat kan je niet dansen, natuurlijk. Krijg je dat nou voor elkaar? Om op het plafond te gaan dansen? Ik weet het niet, maar... Lionel Richie schijnt het te kunnen, ja. Dancing on the ceiling. Ja, ik snap niet hoe, maar... Pantom draaien misschien, op kop zetten. Ja, dat zou kunnen. Lionel Richie. Dancing on the ceiling. Woehoe! Hallo, hallo, hallo, ja, terug. Ja, jullie hebben het gebouw op z'n kop gezet om op het plafond te kunnen dansen. Moet je het wel weer terugzetten, hè? Dat kan nog allemaal niet. Wat een rare mensen. Zetten ze het gebouw op z'n kop, gaan ze op plafond dansen. En dan verdomme ze het om het terug te zetten. Dan zitten we op onze kop hier. Zit ik intussen door een mooie plaat heen te praten? Nou ja... Doe we even opnieuw hoor. Gewoon. Duurste van meisje. Love me harder. Dat is wel handig. Love me harder, love me harder. Nou, ja. Hoe hard wil je het hebben? <laughs> Zo, lekker onder het genot van de bakkie koffie. maar naar uh, Ariane Grande. En love me harder. Mm. Wij zijn nog steeds aan ZFM Lunch bij ZFM Zandvoort op deze prachtige donderdag, de 20 november. En wij gaan verder met een heel uh, sweet-talking woman. Ah, The Electric Light Orchestra! Light Orchestra. En dat nummer heet Sweet Talking Woman. Ik wat vliegt die tijd? Zeg maar, wat we door het eerste uur heen. Jongen, jongen, gaat dat toch snel? Nou, uh, leuke plaat. We gaan nog even door, hè? Ja, ik heb nog een mooie druk. Ah, oh, dit is ook zo'n mooie plaat. Ah. Oh, prachtig. Ah. Oh. Exile. I've been thinking about you, babe. Hey, ah. It's ah. you all over. Wrap my arms around you. You're going to close to me. Oh, babe, I want to taste your lips. I want to be a fantasy. time I'm with you baby I can't believe it's true When you in down my arms and you do the things you do You can see it in my eyes, I can feel it in your touch You don't have to say a thing, just let me show how much I love you I need you Yeah I want to kiss you all you all know. Heleugend hoor. Ja, we gaan uh, ons opmaken voor het NOS nieuws van 1 uur. Na het aanhoren van Exile en Kiss You All Over. Ja... Dit muziekje neemt u mee naar de... Naar nou dat nieuws. De, de, de, de New Cool Collective is dit. En het heet Rantaplan. Rantaplan. Zo heet het. Tot het nieuws. Tot zo.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 Minister Schippers maakt zich zorgen over het grote aantal fusies van ziekenhuizen. Fusie is goed als de kwaliteit omhoog gaat, maar als het gaat om fuseren om het fuseren, dan gaat het niet de goede kant op. Schippers zei dat bij de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer. De Kamer maakt zich vooral zorgen over de grote invloed van verzekeraars. Schippers is daar niet bang voor. Uit zijn evaluatie blijkt volgens haar niet dat verzekeraars ten opzichte van ziekenhuizen te veel macht hebben. Het Nederlandse OM heeft grote fouten gemaakt... in een onderzoek naar de dood van een man in Irak. Een Nederlandse militair schoot de Irakees in 2004 dood. Volgens het OM was er sprake van noodweer. Nabestaanden waren naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gestapt... en dat oordeelt nu dat het onderzoek niet deugde. Zo hield het OM getuigenverklaringen achter... en was de voorbereiding van het verhoor van de betrokken militair niet goed. Nederland moet de nabestaanden van het slachtoffer... 25.000 euro schadevergoeding betalen... De politie onderzoekt wat de aanleiding was voor de vechtpartij... in het asielzoekerscentrum in Overloon. Vannacht gingen tientallen bewoners met elkaar op de vuist. Volgens de politie was er alcohol in het spel. Of er ook etnische spanningen meespeelden, is niet duidelijk. Bij de vechtpartij in Overloon raakten veertien asielzoekers gewond. De grote stroom vluchtelingen uit Syrië... leidt aan de Turkse grens tot een enorme crisissituatie, zegt Amnesty International... In de chaos hebben grenswachters volgens de organisatie zeker 17 vluchtelingen doodgeschoten. De omstandigheden waaronder de vluchtelingen worden opgevangen zijn slecht. Volgens Amnesty heeft Turkije de grootste moeite om hen te voorzien van eerste levensbehoeften. Amnesty vindt dat Turkije de internationale gemeenschap om hulp moet vragen en dat rijke Europese landen moeten bijspringen.